Te met het NOS journaal. Op een festival in Steenwijkerwold in de kop van Overijssel zijn zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent op het terrein werd het Dickie Woodstock popfestival gehouden. Elf gewonden zijn met ambulances naar ziekenhuizen in Zwolle, Heerenveen en Meppel gebracht. Daarnaast is nog een aantal mensen op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Volgens de politie zijn ze niet zwaar gewond en hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Volgens ooggetuigen op het festivalterrein sloeg het weer opeens om. De tent werd door de wind opgetild en stortte toen voor een groot deel in. Op dat moment waren er zo'n 150 mensen in die tent. De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben mensen onder de tent vandaan gehaald. In Chicago heeft de politie het terrein van het popfestival Lollapalooza ontruimd... omdat er noodweer op komst is. Zo'n 100.000 bezoekers zochten een veilig heenkomen in kroegen in de binnenstad... of ondergrondse parkeergarages... Het driedaagse festival Lollapalooza begon vrijdag. Vandaag zouden onder andere French Ferdinand en de Red Hot Chili Peppers optreden. Het is niet duidelijk of het publiek de komende uren terug kan naar het terrein of dat het Amerikaanse festival moet worden afgelast. In het zuiden van Jemen zijn bij een aanslag zeker 25 doden gevallen. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op tijdens een begrafenis in een dorpje... De slachtoffers waren strijders van een stam die met het jemenitische leger meevecht tegen islamitische militanten. Gisteren kwamen vijf vermeende leden van Al-Qaeda om het leven bij een aanval door een Amerikaanse drone. Het onbemande vliegtuigje beschoten de auto van de verdachte in het oosten van Jemen. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele buien, het is zo'n 14 graden, Overdag in het hele land kans op enkele buien en kans op onweer. Het wordt dan zo'n 23 graden. De dagen daarna iets frisser en wisselvallig. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Zie FM, Zie my head downst the window. Sind the letter which I did not sign. Should I wait for you one last time? There's no end and no beginning.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 Brings everlasting. We Internet, Internet. Internet.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 Cada danza, bola. Que hoje vai rolar. o tje, tje, tje, tje, tje,